I'm and ooh, won't you take me back? Gotta wait. Het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag bij CFM Zandvoort. Jorden Michael Jackson en Pretty Young Thing. Voor Zandvoort en de regio. En Albert-Jan, wat gaan we in uur 2 allemaal doen? Nou, uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda... Want er zijn van allerlei dingen te doen in en rondom Zandvoort. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand. We hebben natuurlijk Zandvoort's nieuws in het kort, tussen de muziek door. We gaan straks meteen rond de klok van kwart over het, uh, drie weer schakelen met het circuitpark Zandvoort. Met onze uh, race radio reporter Willem van Densen. Want om, uh, rond de klok van drie uur zijn de kwalificaties begonnen voor aanstaande maandag. Dus uh, genoeg reden om te blijven luisteren. Ook het tweede uur naar uw lokale zender ZFM Zandvoort. En ik zou zeggen, turn the radio up!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 throw your cares away come on people life's too short sure to stay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 Nou, CFM Sanford is werkelijk overal te horen en te ontvangen. CFM 106,9 inmeter, 104.5 op de kabel in Zandvoort en Bertveld. Op CFM TV natuurlijk, kanaal 40, digitaal en analoog kanaal 45. En op www.zfmsandvoort.nl. www.zfmsandvoort.nl. Overal hoor je het geluid van CFM. En je kan natuurlijk ook meekijken in de studio, ja. En af en toe hebben we het idee dat het best wel naar ons gekeken wordt, Albert Jan. Somebody's Watching Me. Kijk live mee, klik die button aan en kijk live in de studio van CFM hier aan het Gasthuisplein. En hier is Rockwell. Cause I'm out of my mouth Kijken in de studio van CFM. Doe je er gewoon even naar internet te ga naar ww.zfmzalforts.nl en uh, klik op de button rechtsboven. Kijk live mee. En dan kan je live kijken naar Albert Jan bijvoorbeeld als je daar blijft voor nou. No. Je weet dat maar nooit de Rockwell and somebody's watching me. CFM Race Radio, pit report. En de man die je niet ziet op die belde bij CFM in de studio, dat is Willem van Dezen, want die zit op het circuitpark Sanford. Willem, de kwalificaties zijn, als het goed is, inmiddels begonnen. Ja, dat klopt. Uh, ik zat ook even te kijken naar jullie. Nou, uh... Even zwaaien? Ja, ik zwaaien ja, even. Ja, hoi, hoi. Hey. <laughs> hoi. Ja, Zwaai me even ja. terug. Heb ik gedaan. Oké, okay, helemaal goed. Ja. Ja, nee, maar dat klopt inderdaad. Uh, kwalificaties uh, zijn begonnen hier op het uh, circuitpark uh, We zijn begonnen met de uh, historische uh, monoposto uh, racing. Uh, dat zijn uh, allerlei uh, formule auto's uit het verleden. We zien Formule 2, we zien Formule 3 en uh, dergelijke erbij. Ja, die zijn zojuist uh, hier uh, afgeplakt uh, voor hun uh, kwalificaties. Ik heb uh, even op het scherm, omdat ik uh, naar een ander scherm zat te kijken... Uh, ...namelijk daar waar ik jullie zag, uh, even geen inzicht in de tijden van die Monoposto. Maar die gaan we ongetwijfeld later even terugzien. En wat we nu gaan krijgen is de kwalificatie van de Suzuki Formido Swift. Om, als ik het goed verteld heb, een twaalftal Suzuki's die van start gaan, zo duidelijk voor die kwalificatie. Begin van de week was de stand nog op 7. Nou, Er is een aantal mensen. Ja, hoe zal ik het zeggen, opgeroepen die nog de beschikking hebben over een Zwift... of toch maar zo uh, vriendelijk willen zijn om uh, mee te doen. Vandaar dat we dan ook uh, ex-gedienden uit de Zwift-cup hier uh, aan de stad gaan zien. Onder andere Max Braams uh, zien we daar. We zien ook uh, Niels Kool. Uh, jongens die al uh, verder zijn in de autosport... ...maar uh, nu even een weekendje meedoen in de Zwift-cup. Ronald Morin, uh, een uh, ja, welbekende deelnemer aan de Clio-cup. Ook hij doet uh, mee... Uh, dit weekend in de Swift, zodat we daar toch een, een leuke en aardige startstop uh, in hebben, die uh, zo dadelijk dus uh, voor start gaan uh, voor hun kwalificatie. Even een vraagje tussendoor: jouw zoon Justin, die heeft vorig jaar toch ook in de Swift gereden? Ja, dat klopt. Die heeft uh, de finale hij uh, meegereden. Niet alleen uh, Justin heeft meegedaan, ook uh, een andere zon voor de uh, twee zelfs. Jeroen van der Keil en Jury uh, Verstijveren. Uh, nou, die zijn uh, volop bezig geweest om uh, dat uh, dit seizoen ook uh, voor elkaar te krijgen. Die is toch op uh, heden nog niet gelukt, maar uh, ja, we sluiten niks uit uh, natuurlijk nog... Uh, want uh, ja, er zijn nog een aantal uh, suzuki's uh, beschikbaar. En net zoals ik zicht, uh, de Zwiftjes uh, die nu worden gereden door jongens uh, die in het verleden uh, in het Zwift gereden hebben. Ja, die gaan daar zeker het hele seizoen in uh, door. Dus uh, ja, die weet. Oh, Oké. Okay. Nou, Willem, dankjewel voor dit moment. En straks of zometeen komen we weer even bij je terug. Oké, okay, wat is het verschil tussen straks en zometeen? Ja, een half zo uur. <laughs> zometeen zo is iets eerder dan straks. Oké, okay, tot zometeen dan. Vind je die goed? Ja, vind ik prima. Oké, okay, okay. dankjewel Willem van deze vanaf het circuitpark, zo voort. En zometeen of straks komen we weer bij hem terug. Willem van deze vanaf circuit, hier is de single van Pink. Right from the start, you were a thief, you stole my heart.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 Hij is een mi amor está een luto. Hoy tengo en el alma una pena, y es por culpa de tu het Hoy Sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Ik tengo een camisanera, y una pena que me duele. Mal ik que solo me quedé y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré La nera, porque nera tengo el alma, yo por tu perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama cama cama maybe te digo con disimulo que tengo la camisa nera y debajo tengo el vestido. A enterrarte cuando quieras mami.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 Iedere zaterdagmiddag zo rond uh, half drie hoor je het CFM weerbericht weer langskomen bij CFM. Ja, geel uh, gemaakt en gepresenteerd door Weerman Lex van de Oren van www.meteopagina.nl En ja, Albert-Jan heeft het een hele tijd gedaan, vanaf september tot, uh, tot nu. Het was al helemaal slecht weer gewoon. En nou komt Lex in en het zonnetje gaat weer schijnen. We zijn blij met je Lex. En vandaar dat lekkere zonnige muziek zo op de zaterdagmiddag. Dat was Guanes en La Camisa Negra. En als het lekker weer is, kan je lekker eten en drinken op het Zandvoortse strand. En helemaal als er Harry in de keuken is geweest. Ja, zeker luisteraars, want uh, afgelopen donderdag voor een week... heeft Hermel den Bleiker, de tv-kok van het RTL-programma Harry in de keuken... zijn schepter gezwaaid in de keuken van Beach Club Take 5 van uitbaters Ad en Monique Paap. Op een oproep van het ondernemerspaar had de redactie van het programma positief gereageerd. De chef heeft twee dagen de puntjes op de spreekwoordelijke i gezet... en dat was tijdens het diner op de tweede dag duidelijk te merken. Tevens heeft hij samen met chef-kok van Take 5 een hele nieuwe kaart in elkaar gezet. Daarop staan allemaal gerechten die je op het strand zou moeten kunnen verwachten. Met kaak ingrediënten en voor iedereen wat wils. Dat moet een slogan zijn. Ook de opmaak van de borden is aangepast... Uh, eerlijk en heerlijk eten. Eerlijk en heerlijk eten is voortaan het motto bij Beach Club Take 5. Het tv-programma van Herrie in de Keuken rondom Beach Club Take 5 wordt uitgezonden op RTL 4 op 21 mei aanstaande. Dus schrijft u vast in uw agenda, 21 mei. Kijken naar Herrie in de Keuken op het Zandvoortse strand bij Beach Club Take 5. En wat gaan wij daar eten, Albert-Jan? Na deze reclamespots. Hey? <laughs> geintje, geintje. Zal meteen uh, het CFM evenementagenda voor de komende dagen. Maar eerst deze van Pieter Frantum en Baby I Love Your Way. op de zaterdagmiddag bij CFM. Je hoorde de single van Peter Frampton. Ja, het origineel van uh, die single die later uitgebracht uh, werd door Big Mountain. Dat was Baby, I Love Your Way. En daarmee is het half vier geworden. Tijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal voort gaan doen, Albert Jan? Nou ja, sinds uh, Lex weer terug is. Ja, uh, daar is waarschijnlijk... wordt het mooi weer. Ja, ja, uh, ja mooi dat is sowieso. En is de eerste Caribbean Party. Kijk, alweer een feit. En uh, ja, en dan daarvoor Wordt u verzocht vanavond uh, achter de présence te geven in Café Oomstee. Want vanaf uh, 9 uur vanavond is er dus Caribbean Party met live music. Nice and easy. Het zomerseizoen is gestart in Café Oomstee. Dus vanavond lekker Caribbean uh, cocktails drinken. Zonnig zonnebrilletje. Ach, je kent Heerlijk. het wel. Zoals het was vroeger in Zandvoort ook nog, hè? Maar goed, misschien met lex dat het dan weer de goede kant op gaat. Vanavond Caribbean Party, Café Oomstee. Vanaf 9 uur aan de zeestraat. Nou, u hebt dus luisteraars, vaste luisteraars van ons programma, zal het zeker niet zijn ontgaan. Want zaterdag, dat is vandaag dus, tot en met maandag 1 april de Kruidvat Gillette Paasraces op het circuitpark Zandvoort. En dan hebben we het over burgemeester van Alphenstraat. 108, en dat is uh, uh, zaterdag. Is vanmorgen om 9 uur begonnen. En maandag zal het ook weer om 9 uur beginnen. Want traditioneel vormende kruidvatten, gillette en paasraces. De start van het nationale autosportseizoen. Op zaterdag uh, uh, uh, en maandag 1 april. Zal duidelijk worden welke coureurs uit het Dutch Power Pack. zich het best hebben voorbereid tijdens de winterstap. Veel aandacht gaat uit naar het Dutch GT Championship. dat wederom mag rekenen op een sterk en gevarieerd startveld.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 En Zandvoorters, ZFM Zandvoort TV laat zich niet onbetuigd, want ZFM Zandvoort TV zal rond 9 uur aanstaande maandag verbinding leggen met het circuitpark Zandvoort, zodat wij Zandvoorters de hele dag kunnen genieten van de races. Dus schrijft u het op, aanstaande maandag vanaf rond 9 uur, ZFM Zandvoort TV met het verslag van de kruidvat Gillette. Paasraces op maandag op kanaal 40 en 45 analoog. Juist. Dan gaan we naar de zondag. En uh, liefhebbers van Dixieland. Ben je liefhebber van Dixieland? Een klein beetje. Klein ja. beetje. Nou, het is, de muziek is nooit weg geweest eigenlijk, maar uh, op een gegeven moment ja, toch wat op de achtergrond geraakt. Maar liefhebbers van uh, jazz, uh, jazzband en dan Dixieland met name. De oudste bestaande jazzband in Haarlem, de Flower Town Jazz Band, komt naar Zandvoort. Tijdens het Paasmatinee bij Oomsted Jazz zondag 31 maart zal deze band met een behoorlijke Zandvoortse inbreng haar opwachting maken in het café aan de Zeestraat. Zandvoorter en lid van het Eerste Uur Poor vertelt: De band is opgericht in 1958 en het was een echt haarlems oude stijlorkest dat vele malen optreedt tijdens Jazz Behind the Beach. In de jaren 80 en 90 ging de band van het ene hoogtepunt naar het andere. We speelden bijvoorbeeld bij de uitreiking van de televisie van Jos. Brink en Henny Huisman. En uh, wie kent hem niet, Reekaart en Ruud Brink hebben ook deel uitgemaakt van die Flowertown Town Jazz Band. Dus u bent uh, van aanstaande zondag, van eerste paasdag, vanaf twee uur, van harte in Café oh, Welkom in Café Oomstee aan de Zeestraat. Vanaf twee uur, heerlijke Dixieland met de Flowertown Town Jazz Band. Er is natuurlijk op zondag veel en veel meer te doen in Zandvoort. Want op diverse locaties in Zandvoort aan Zee kunt u natuurlijk van de diverse paasbrunchjes heerlijke menus en nog veel meer lekkers genieten tijdens de paasdagen. Benieuwd uh, waar u in Zandvoort aan Zee allemaal terecht kunt? Kijk dan snel op de website over een overzicht van de diverse paasactiviteiten. We verwijzen u gemakshalve naar www www.zandvoort.nl En Albert Jus, we moeten niet een uur te laat komen, hè? Niet doen, nee. Nee, nee. niet een uur te niet laat te komen. Te dus die klok wel een uur vooruit gooien. Ja, heel Zandvoort weet het toch? Want we okay. hebben het al drie keer gezegd in ons programma... dus heel Zandvoort weet het nu. En ja, helaas ben ik aanstaande dinsdag zelf niet... Maar mocht die boven de 50 zijn, het is echt een aanrader, want dan is het weer tijd voor Cinema Nostalgie. Want op 2 april 2013 opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren met het, no met het nostalgische film The Odd Couple uit 1968. Echt een aanrader. Met in de hoofdrollen Jack Lemmon en Walter Matthee. Het uitgangspunt van The Odd Couple zijn twee gescheiden mannen die besluiten samen te gaan wonen in een appartement in New York. Het is een blijvende en vertederende film met de intelligente, die intelligentie die gewoonlijk in de comedies ontbreekt. De, de film begint om half twee. En vanaf 1 uur is er ontvangst met koffie en thee met cake. En uiteraard uh, zijn natuurlijk uh, de familie Luiks weer aanwezig... om u te helpen bij, uh, het, als u de trappen moet of in de lift. Cinema Nostalgie. Aanstaande dinsdagmiddag vanaf 1 uur... kunt u weer naar de bioscoop. Nou, echt, ik heb, hem nog, ik heb hem in 68 ook gezien... maar toen was hij nog een hele kleine jongen. Maar het is een geweldige komedie. Die Odd Couple. Goed, dat was de dinsdag alweer. Dan gaan we naar... even kijken de vrijdag zitten we dan alweer want dan is het weer tijd voor een jam sessie in Oomstee. Jij mag het zeggen. Ja, oh, ongelooflijk. Uh, wat is, is Café Oomstee actief op muziekgebied? Vrijdag 5 april, de beruchte, een zeer bekende en geliefde jam-sessie is het dan weer. Zeestraat 62. U bent vanaf half negen s'avonds van harte welkom. U mag natuurlijk ook eerder komen, want het is een klein gezellig jazzcafé. Dus vanaf half negen, vrijdag 5 april, jam-sessie in Café Oomstee. Dan gaan we naar zondag 7 april. En daar zijn ook de vaste liefhebbers voor. Want dan is er weer jazz in het gebouw De Krocht. En de, zondag. Zondag 7 april is de gast Ilse Huizinga en het entree is 15 euro en het begint allemaal om half drie. Ilse studeerde aan het Zweling Conservatorium van Amsterdam met zes cd's. Op haar naam heeft ze haar naam in de Nederlandse jazz scene inmiddels gemaakt. Op het festival in Vienna, uh, Frankrijk, heeft ze de Nederlandse jazz vertegenwoordigd. Kijk voor meer informatie op www.jazzinzandvoort.nl. Zondag 7 april Ilse Huizinga te gast in De Krocht. Tot zover. Oké, okay, tot zover de evenementagenda. Neem even een slotje water, Robert Jan. Gaan we dan. zijn we zometeen weer bij je terug. Want dan gaan we contact opnemen met Willem van Deers op Circuit circuitpark Zandvoort. Willem natuurlijk weten hoe het met de kwalificaties al daar gaat. Wil je trouwens de evenementen nalezen? Ga gewoon dan even naar internet. Naar www.zfmsandvoort.nl www.zfmsandvoort.nl Of kijk op CFM TV. Elke vrijdagmorgen tussen 10 en 12 live belden we vanuit Zandvoort...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 Kijk waar ik van je denk, je ogen steeds ontwijzen Je kunt wel voelen hoe ik om je geeft het van jou Waarvoor ik nu leef, maar ik kan veel beter zwijgen Oh, ik kan veel beter zwijgen Ik kan wel zeggen wat ik fantasieer, wat ik met je wil en ook nog wanneer Ik kan er aan wat je zegt, zelfs als ik je vertel. Dat ik je van, maar ik kan veel beter zwijgen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 It's a beautiful day. Ik heb jou nog helemaal niet over voetbal gehoord, uh, Albert Jong. Wat hebben we wel goede Hele goede. Er wordt wel gevoetbal. tegen do? Opperdoes. Alleen die wedstrijd begint om vijf uur. Opper of overbos? Over acht, Overbos. Ja, overbos. Ja, ja, ja, ja, dat ja, ja, dat dacht ik al. En allebei met een o. We <laughs> ah, allebei met een oog. Heel goed, joh. De Michael Bubley. En it's a beautiful day. CFM Race Radio, Pit Report. Ja, vandaar dat het uh, is zo'n beautiful day Vandaar dat we Willem van deze lekker in de kou achtergelaten hebben op het circuitpark. Zalford. Want het is nog steeds wel behoorlijk koud. hè Willem daar. Nou, valt een reuze mee. Valt een reuze mee? Ja. Ja. Zijn de leuke dames ofzo in je omgeving? Dat het best wel ja, meevalt. Ja. Achter het glas in het zonnetje. Oh, doe jij helemaal goed. Willem, hoe gaat het met de kwalificaties daar op circuit? Uh, nou ja, we hebben zojuist uh, de Formula Swift Cup gehad. Uh, 12 auto's uh, die uh, aan de kwalificatie meegedaan hebben. Stel ze uh, daarin was uh, David uh, Verzuilbergen. David, uh, geen onbekende uh, natuurlijk in de Cup. Vorig jaar uh, stapt hij in uh, met Pinksteren uh, De Paasraces. Uh, kon hij nog niet meedoen. van uh, het seizoen uh, keurig als uh, tweede. Runner up. Uh, ja, en uh, zal dit jaar uh, voor de titel uh, gaan als het allemaal gaat lukken. Want uh, zelfs uh, tot op uh, Donderdagavond was het nog niet uh, zeker voor hem dat hij het mee kon doen. Nou, Uiteindelijk, dus wel. Uh, Deodat keurig met een uh, eerste plaats. In de kwaliteit de tweede plaats uh, zien we een van de andere titelkandidaten. Uh, en dat is. Uh Alain uh, Mossinkop uh, die uh, zich uh, keurig naar de Tweede plaats. De hey, derde is het uh, <tie> Stefan Bever en uh, de drie die ik opnoemde, ja, dat zijn eigenlijk ook uh, alle drie toch uh, wel de kandidaten om de titel uh, binnen te gaan halen in die, die, die uh, Tutopi-Switk. Oké, okay, en uh, hoe is het verder met het publieke belangstelling uh, langs de baan? Nou, langs de baan, ja, goed, uh, het zijn niet overdreven veel mensen natuurlijk. Uh, ik denk, je uh, gaat niet voor je plezier hier uh, op een koude duintop uh, zitten. Ja, ja. Dus <laughs> die valt, uh, ja, het pegen, natuurlijk. Uh, maar ja, dat zal uh, een hoop uh, buitenactiviteiten zijn uh, tijdens uh, dit uh, paasweekend. Uh, want ja, de weersomstandigheden zijn, uh, ja, die zijn er niet naar. Nee. Heb, je, heb je nog een beetje leuke crashjes uh, gezien op het circuit? Uh, ik zeg ja, maar ik vertel niet wat. Yeah, <laughs> oké, <it>. oké. <Okay>, okay. <laughs> nee, nou nee, ja, wat ik zou zeggen: uh, vanmorgen met de uh, Suzuki uh, Swift uh, uh, Een van de kandidaten uh, die ook mee deed met de uh, Swift-actie. Uh, uh, Waarbij een uh, plaats gewonnen kon worden in de Swift Cup. Uh, ja, die ging uh, voor de allereerste keer het uh, circuit op vanmorgen uh, met de uh, Swift Cup. Nou, ja, die kwam niet verder dan één rondje. Na okay. uh, een halve rondje gooide die, uh, die Swift al op uh, zijn kant. Een beetje overmoedig, uh, denk ik, uh, voor iemand uh, die denkt dat hij gelijk uh, <laughs> met de snelste mee moet gaan. Maar goed, het zal een harde uh, les voor hem geweest zijn. Uh. Oké, okay, nou, dan moet je gewoon crash-test dummies hebben, hè, daar. En dan komt het allemaal goed, toch? Ja, ja, ja, ja. Oké, okay, Willem, dankjewel ja, voor die, dit ja, moment. Ik ben een nu, toch? Ja, inderdaad. Hier is... Ah. Mm -hmm. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair...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 Dus zaterdagmiddag bij CFM. Nogmaals, van harte welkom bij Standvoort op zaterdag. En hou de radio aan op 106.9, 104.5 of waar jij dan ook luistert. Jo, dat is laatste de single uit 1983 van Vitesse en Rosaline. Ja, we hebben nog wat uh, nagekomen berichten in de evenementenagenda, Albert Jan. Ja, en, laat uh, me horen. Terecht, dat ik die. Ja, het is dus goed dat ik daarop gewezen werd. Want uh, ja, allereerst de paasmusical. Liefst 25 kinderen van diverse basisscholen hebben in tien weken tijd de Paasmusical Tijd om Op te Staan ingestudeerd. Die musical gaat op paaszaterdag, vandaag dus, gespeeld worden door de kinderen van de kunst om Pasen in te luiden. Het is het verhaal van de leidensweg van Jezus uh, vanaf Palmzondag tot zijn herreizenis met pakkende liedjes en een prachtig slot. De musical zal worden opgevoerd in de protestantse kerk aan het Kerkplein. De aanvang is vanavond om half acht en de kerk gaat om zeven uur open. De entree is gratis. En dan nog morgen, morgen uh, zondag 30 maart wordt in het Zandvoortsmuseum het maandelijks museumpodium wederom georganiseerd. Deze keer zijn dichters van de Dichterskring De Nieuwe Eglantier uitgenodigd. Speciaal voor dit museumpodium uh, van de Dichterskring uh, zal De Nieuwe Eglantier... de bundel Botteloogst presenteren en samen met Liedewijfermeij hun favoriete gedichten voordragen. Laat je verrijken tijdens deze inspirerende museumpodium. Bezoekers worden verzocht om kwart voor drie aanwezig te zijn, want stipt om drie uur wordt er begonnen. Toegangbedraag 2,25 euro, museum en jongeren tot 18 jaar hebben gratis toegang. En dan heb ik elke week ook altijd een gedicht, zou ik er ook heen gaan? Ja, dat kan je wel ja, doen. Je weet, weet maar nooit. Wat hebben we vandaag voor een gedicht, trouwens? Uh, uiteraard gaat het over Pasen. Pasen, oké. Okay. ontkom ik niet aan. Zometeen om vijf. kwart voor vijf bij CFM. Tot zover de nagekomen evenementen, ja. En dan hebben we ook weer een verzoekplaats. Alice ze belde zojuist op naar de studio en wilde deze horen. Aan de twaalf. Oké, okay, laten we maar komen. Ma politiek aan mij, c'est d'être de toi. et chanter: La, la, la, la, la, la, la, Un, deux, trois. la, la, la, n'est pas pour moi. la, la, Nee, ga ik ga oh, zo... like muziek wel weer wat harder <laughs> Tot zometeen voor het volgende uur Voor Zonvoort op zaterdag Dankjewel Alice En we vragen ons altijd af hoe de fuck is Alice Graag tot zometeen Sally called when she got the word She said I suppose you've heard About Alice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 Is het is niet de bedoeling dat we ruzie krijgen met Ellis en Albert, Jan. Maar wie is Ellis dan? Was jouw idee toch? Who de fuck is Ellis? Nee. Was gewoon natuurlijk even een uh, versinsel voor ons. Hè? Gek aan thuis, thuis Op de zaterdagmiddag, maar nou, wel leuk. Om Gompie erachteraan te draaien en who the fuck is Ellis? Ellis belde gewoon niet naar de studio. Maar er zijn wel genoeg Alice natuurlijk die luisteren naar Sofort op zaterdag. En dat kan je zo meteen ook weer doen naar het nieuws en weer van 4 uur. Want dan zijn we nog 1 uur lang. Met uiteraard heel veel gezellige muziek en informatie voor Sofort in de regio. We hebben onder meer de vaste items, het dier van de week. En natuurlijk ook het gedicht van de week. Graag tot zo meteen. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.